Ik heb hier een brief voor me liggen die is geschreven door dokter Anders Leo Verhoef. Die is registeraccountant. En die is gericht aan de gemeenteraad van Lelystad. En als dagtekening ja, augustus 2009. En het gaat over de, uh, de boekhouding van de gemeente, de jaarafrekening 2008. En we hebben meneer Verhoef aan de lijn. Meneer Verhoef, welkom. Ja, goedendag. Ja, dat staat heel groot boven boekhoudfraude gemeente en provincies. Wat is er aan de hand? Ja, heel veel uh, gemeenten en provincies. En uh, daar hoort uh, Lelystad ook bij. Um, we geven een totaal verkeerd beeld in de financiële verantwoording naar de burgers. Een totaal verkeerd beeld van wat de gemeente werkelijkheid heeft overgehouden of tekort gekomen is. En ook een totaal verkeerd beeld van de financiële positie van de gemeente. En uh, dat hakt er nogal in. Zo ook uh, bij Lelystad. Ja, want ja, maar... ja, als wij uh, over ons eigen beurs hebben en we schatten dat fout in, dan hebben we het over enkele tientjes. Maar ja, welke ja. bedragen gaat het bij die gemeentes? Nou, in ieder geval bij Lelystad gaat het om miljoenen. En, uh, ik kijk bijvoorbeeld naar de gemeente Amsterdam. is natuurlijk wel een stukje groter. Praat ik over, over de van miljarden euro's. Maar ik wil alleen maar aangeven... Uh, ja, de boekhoudshouder bij, uh, bij Ahold, Waar toch een aantal bestuurders strafrechtelijk werden gestraft. Die verbleekt totaal bij wat gemeenten in dit land... ...menen te mogen uithalen en dat uh, straffeloos doen. Ja. Uh, en inderdaad kijken we naar uh, Lelystad om weer dicht bij huis te komen... Dan zie ik, als ik 2008 pak, maar ik ook iets zeggen over de voorgaande jaren. Hè? Maar kijken we naar 2008, dan zegt de gemeente, we hebben overhouden 5,8 miljoen. Is op zich natuurlijk al de bloody shame, want waarom moet de gemeente 5,8 miljoen overhouden? Dat is allemaal belastinggeld wat dus ten te gegeven is. Dus we heppakee, terug naar de burgers, maar daar hoor je niet over. Ja. Maar het is uh, nog wel erger. 5,8 miljoen zeggen ze hebben overgehouden. In werkelijkheid was er een van 0,2 miljoen. Dat betekent dat ik mis in het hele verhaal 6 miljoen. Is wel uitgegeven. Dat geld is wel weg. Waar is ja. dat geld gebleven? Belastinggeld van de burgers. Niet verantwoorde uitgaven. Dat is ja. nogal wat. Moest een beetje bedrijf doen. Ja, absoluut. Maar ik denk dat dat ook het hele probleem dus is. Als ik een bedrijf heb, dan wordt mijn boekhouding regelmatig gecontroleerd tegen het lichaam. Natuurlijk. natuurlijk. Bij de gemeentes schaam het niet. Nee. Nee, nee, ik bedoel, gemeenten die kunnen natuurlijk op een geld bij een bank leren. Dus het zal een bankenrotzorg zijn. Hoe jouw jaarrekening eruit ziet hoe je er werkelijk voor staat. De gemeenten kunnen niet failliet gaan. Ja. Uh, de Belastingdienst komt bij bedrijven controleren of ze wel het goede winstbedrag opgeven. Uh, nou, de Belastingdienst die komt bij geen gemeente over de vloer om te krijgen of ze wel een goed winstsaldo uh, neerleggen. Uh, burgers hebben er niet zoveel belangstelling voor, maar die denken: van daar zitten toch mijn, mijn volksvertegenwoordigers, degene op wie ik, bij wie ik het hokje heb rood gemaakt, die zitten op mijn belangen daar te behartigen. Wel, nee, al vanaf, vanaf, mee te, mee. vanaf 2001 stuur ik al brieven naar de gemeenteraad waar had: jullie jaarrekeningen zijn fout. En jullie hebben dus totaal geen inzicht in waar het werkelijk financieel staat en waar het geld is gebleven. De gemeenteraad van Lelystad trekt zich daar helemaal niks van aan. Nee, en ik heb hier uh, die brief voor me liggen. En u heeft. Uh, ja, dit is niet de eerste die u stuurt naar de gemeente. Nee. En er is nooit een, een fatsoenlijke brief teruggegaan. waarin nee. de gemeente uh, uw aantijgingen weerlegt. En dat vind nee, ik ook nee, vrij nee. serieus. Eerst is natuurlijk een hele ernstige zaak. Um, op een allereerste brief, dus van uh, november 2001. Het liet uh, het college van BNW weten. Ja, staat een goedkeurende verklaring bij onze jaarrekening. rekening. Ja, allemaal Hoela, <coughs> die zal de goedkeurende verklaring. <coughs> Die stond er ook bij de jaarrekeningen van Aholt en van Enron en van Hultcom en noem al die andere boekhoudfraudengevallen maar op. Dus dat zegt helemaal niks. En daarna reageerde geen enkel gemeenteraad, of uh, de gemeenteraad reageerde niet met van uh, wat is hier nou aan de hand? Ja, maar ja. dan zouden ze mensen een onderzoek moeten volgen. Natuurlijk. Ja, maar ga we eens uh, twee jaar geleden kijken, 2006... Toen hield de gemeente die stad 11,1 moet doen over volgens de eigen officiële cijfers. In de werkelijkheid was het 11,7 miljoen. Ik je zeggen, nou is het maar een klein verschil, maar wacht eventjes. De OZB was toen wel 16,4 miljoen, dus het was voor twee derde deel totaal onnodig. Het ik me zo terug naar de burgers, hap het op. Ja, absoluut. Ja. Want de, de OZB niet, wordt niet de, de onroerend wordt door de gemeente zelf vastgesteld. En dat ja, is eigenlijk ja, een beetje de melkkoe uh, ja, ja, ja, voor de ja. kast dan leven we in een financiële crisis. Een economische crisis, laat ik me steeds uh, vertellen. Uh, ik denk dat menige burger dat geld heel goed uh, kan gebruiken. Ja, ja en een maar klein bedrag. Die gemeente... ja, ja, 0,6 moet... miljoen, een klein bedrag. Maar het gaat over 600.000 euro. Daar zou menig uh, kinderspeeltuintje binnen de gemeente Lelystad... een aardige opknapbeurt van kunnen krijgen. Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld. Ja, dus ik denk ook dat degene die nul op terugkeerst hebben gekregen... toen ze bij de gemeente aanklopten... van we willen hiervoor en daarvoor... Geld hebben. we ja, dus moeten kijken, die instanties. Ja. Van worden wij nu wel of niet belazerd over wat die gemeente nou zegt, van hebben we wel of niet geld over. Ja, moeten we de jaarrekeningen kijken, moeten de jaarrekeningen wel betrouwbaar zijn. Nou, dat zijn ze dus niet. Dat roep ja. ik nou al jaren. Ja, daar moet naar gekeken worden. Als mensen eh, het hele dossier zelf willen doorlezen, waar kunnen ze dan terecht? Ja, heel graag hè. Want op mijn website valt natuurlijk heel veel meer te lezen, ook over Lelystad en ook in het algemeen, wat ik al niet heb gedaan. Ik ga eens eventjes mijn website noemen, dat is www.leoverhoef.nl. Ja. www.leoverhoef.nl. Dat vindt menig een verbijstigend nieuws over mijn aangifte bij justitie. Justitie die flikkert al mijn aangifte meteen de prullenbak in, want daar willen ze zich helemaal niet mee bezighouden. Ja, het vervolgen van een bedrijf. Aal bestuurt, oh, er zijn ze meteen de kippen bij. Maar als het gaat over uh, eigen gelederen, nee hoor, ja. grote boogt omheen. Ministers weten ervan, Tweede Kamerleden weten ervan. Die vluchten weg voor het onderwerp. Ja, het is een precair onderwerp. Dat, dat is hè? Nee, in, in de politiek, ons kent ons. En iedereen houdt elkaar de hand boven het hoofd. En burgers, ook ja. politici hebben grote minachting voor burgers... grote minachting voor belastingbetalers. Dus die houden ze op afstand. En als er één belastingbetaler is, zoals ik dan... en je zegt, van, dat klopt allemaal helemaal niks van wat jullie vertellen... daar kun je nog voor, uh, voor gek en verdrazen worden uitgemaakt. Oh, er was een burgemeester in het land. Bijvoorbeeld de burgemeester van Buurman Almere. En Driepleeuw vroeger is hartstikke gek... Kostig omroepen. Niemand die zei van, die boord trek je terug. Wel, nee. Nou, en dat is toch uh, een belediging. Daar, daar zou u op zich ook al aangifte van kunnen doen. Ja, nou, dan duidt het wel van de zaak. Dat, dat zijn dingen, en, en dat is wel een, leuk om daarbij te vertellen. De burgemeester ja. van Almere heeft een familie in bouwbedrijven. Die weet heel goed uh, wat wel kan en wat niet kan qua ja. bouwvergunningen. En die laat ja, een precies, put ja, ja, ja, onder de ja, ja, huislaan ja, ja. die 6-7 meter te diep is. Grijpt u? hebben? Dus, ons, ja, ons in wie ons ons het ons in wereld, we beschermen elkaar. En een burger die denkt van hier gaat iets fout, die wordt als uh, vol minachting uh, wordt die, uh, aan de kant gezet. Ja, nee, ja. Is prima. Ik moet er helaas een einde aan breien. Ja, de website, je, ja. daar uh, kunnen ze altijd terecht. Dat is www.leoverhoef.nl. Daar ja. kun je onder dossiers kijken voor uh, ja, je eigen stad, dorp, provincie zelfs, wat ze ja. daar ja. schuldig maken. Ja, ja, ja. Dus, uh, meneer Voef, ik wil u uh, graag bedanken voor het interview. Ja, zeker. En uh, ja, Veel succes, we blijven u in ieder geval volgen. Prima, prima, prima. Doei. Ja, succes dag. Radio Lelystad, 90.3 FM. Nieuwe aanpak uitkeringsfraude dupeert onschuldige gezinnen. RTL Nieuws. 1 maart 2014. Onschuldige mensen worden hard geraad door een nieuwe boete die sinds vorig jaar wordt opgelegd om uitkeringsfraude te bestrijden. Dat leidt in de praktijk tot schrijnende gevallen, blijkt uit onderzoek door de researchredactie van RTL Nieuws. Sinds 1 januari 2013 zijn uitkeringsinstanties veel strenger voor mensen met een uitkering. Iedereen die door een eigen fout te veel ontvangt, wordt direct als fraudeur aangewerkt. Dat betekent dat je niet alleen het te veel ontvangen bedrag moet terugbetalen, maar ook nog eens een boete krijgt, ter hoogte van datzelfde bedrag. Tienduizenden euro's voor mensen die een aantal jaar, zonder dat zij of de uitkeringsinstantie daarvan wisten, te veel geld ontvingen kan de boete oplopen tot 10.000 euro's. Bovendien komen mensen die eenmaal zo'n boete hebben gehad in de meeste gemeenten niet meer in aanmerking voor schuldsanering, zodat ze de rest van hun leven met een schuld blijven zitten. Uitkeringsinstantie UWV erkent dat de boete kan leiden tot schrijnende gevallen, maar benadrukt dat het de wet moet uitvoeren. Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor bijstandsuitkeringen, hebben zij ook te maken met een nieuwe wet. Veel gemeenten willen van de wet af, omdat ze te weinig rekening kunnen houden met specifieke omstandigheden van uitkeringsgerechtigden. Wethouder Jan Jaap de Haan, CDA, van Leiden zegt dat hij door de wet boetes moet opleggen die tot schrijnende gevallen leiden. Zijn Amsterdamse collega André van Ees, GroenLinks, spreekt tegen RTL-nieuws van een slechte wet. Fraudeurs niet afgeschrikt Volgens de gemeenten worden echte fraudeurs niet afgeschrikt door de boete. Die geldt bovendien niet voor mensen die voor meer dan 50.000 euro frauderen. Zij komen namelijk voor de rechter te staan, die vaak geen hoge boete oplegt, maar een celstraf of een taakstraf van enkele weken. Het ministerie van Sociale Zaken laat RTL Nieuws weten dat de wet niet bedoeld is voor mensen die zich vergissen. Minister Asser houdt de werking van de wet in de gaten, en laat voor de zomer aan de Tweede Kamer weten wat hij ervan vindt. Verder wijst het ministerie erop dat mensen die er zelf snel achter komen dat ze te veel ontvangen, wel korting op hun boete kunnen krijgen.